Remix bitch Easy mm -hmm. Had Alle alcohol op mij, alle drugs op Ey, je weet niet wat is gebeurd We gaan super dik deze dag. Alle vrouwen willen dik deze dag. We gaan viraal met de klik deze dag. Schatje drink dat je schijt hebt. We zeggen niets wat te bewijs is Ik vind het geil als je lacht Je bakka is meer waard dan de nachtwacht Wij slapen voor die ochtend gymnastiek sessie Wat kan je aan? Ik ga het geven in je visie Ik geef de wiepie van je leven, dat is die missie at the top, geen competitie